Elf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Volgens minister van Defensie Bijleveld heeft Nederlands begrip voor een proportionele militaire actie in Syrië als diplomatieke, economische en politieke maatregelen onvoldoende zijn. Dat zei de minister in Nieuwsuur. Volgens haar zijn de Amerikanen zich nog aan het beraden op de beste reactie op de vermoedelijke gifgasaanval in Douma. Beileveld zei het verder jammer te vinden dat Rusland in de VN Veiligheidsraad opnieuw zijn veto recht heeft gebruikt om een onderzoek in Douma tegen te houden. Facebookbaas Mark Zuckerberg had het op de tweede dag van zijn verhoor een stuk lastiger. Zo werd hem verweten dat hij niet helder kon uitleggen hoe zijn bedrijf data verzamelt. Het is bovendien nog altijd niet duidelijk of er naast Cambridge Analytica meer bedrijven zijn die via Facebook op grote schaal gebruikersgegevens hebben verzameld. Zuckerberg denkt een paar maanden nodig te hebben om dat uit te zoeken. De rechtbank Noord-Nederland is enthousiast over het zogeheten spreekuurrechter. Anderhalf jaar werd daarmee in Groningen, Friesland en Drenthe geëxperimenteerd. Met zo'n rechter wordt een snelle oplossing gezocht voor bijvoorbeeld burenrussies of ontslagkwesties. Tachtig procent van de geschillen bij de spreekuurrechter werd geschikt.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 Het weer, vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog... en kan lokaal een mistbank ontstaan. Minimaal liggen rond 10 graden. Morgen overdag eerst zo goed als droog. Laten we vanuit het zuidoosten enkele buien met kans op onweer. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Waar je ook op vakantie bent deze zomer... kijk live of Tom de Tour wint...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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Nou, waar zat ik? Nou, zat ik nooit op Facebook. Ik vond altijd heel gedoe om de kookkunsten, de vakanties, de eerste schooldagjes te volgen die alle vrienden en familie erop posten. Maar nu iedereen er vanaf gaat, ga ik eindelijk een account openen. Wel lekker rustig. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Overigens nog gewoon op Facebook, hoor. We zijn tot middernacht bij u en houden de situatie rond Syrië in de gaten. We horen onder andere Rob de Wijk over die dreigende taal uit Amerika... die voornamelijk komt van de tweets van Donald Trump. Vader en dochter Skripal hebben de aanval met zenuwgas in Groot-Brittannië... van een maand geleden overleefd. Internist-toxicoloog Irma de Vries vertelt hoe zo'n behandeling verloopt. Vorig jaar overleed Hein Verbrugge, voormalig baas van de Internationale Wielerunie. Postuum verschijnt zijn bestuurderstestament in boekvorm. Dat was een enorme en bijzondere klus voor de Vlaamse oudwielenjournalist Rick van Walleghem. Hem spreek ik straks. En Sydney barst uit zijn voegen. Er is een plan om er drie steden van te maken. Correspondent en Sydney-sider Robert Portier spreek ik over de aantrekkingskracht van de grootste stad van Australië. Eerst het nieuws van. Woensdag 11 april. Let op Rusland, de raketten komen eraan en ze zijn nieuw en slim. Maak je klaar, de raketten komen. Get ready Russia, because they will be coming. Nice, new and smart. Ze zijn mooi, nieuw en slim. Mooi, nieuw en slim. President Trump waarschuwt de Russen dus met een tweet... dat Amerika raketten op Syrië gaat schieten. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is een Trump-volger op Twitter. Ja, ik heb een Twitterbericht gelezen met een woordkeuze die nooit de onze zou zijn. De regering zal dus deze woorden nooit gebruiken, maar als Blok dan zelf mocht kiezen? Ja, dit soort woordgebruik in zo'n ernstige situatie zou nooit de mijne zijn. Minister Bijleveld van Defensie sluit zich daarbij aan. De woorden die president Trump gebruikte zouden niet mijn woorden zijn, zijn geweest. Nee, Bijlenveld is in Washington, sprak haar ambtgenoot Mattis... en is door de Amerikanen niet gevraagd om militaire steun. Morele steun, dat is iets anders. Ik heb aangegeven dat, dat wij begrip hebben voor het feit dat zoiets verschrikkelijks... zoals zo'n aanslag met chemische wapens... dat daar wellicht een proportionele maatregel ook in militaire zin tegenover zou staan. Facebook-baas Zuckerberg werd opnieuw ondervraagd over het lekken van privégegevens. Vannacht kreeg hij van de Senaat relatief makkelijke vragen, zoals: kun je zo'n bedrijf als Facebook alleen opstarten in Amerika? Mr. Zuckerberg, Senator, there are there are some very strong Chinese internet companies. <laughs> maar Zuckerberg deed veel te ingewikkeld met dit antwoord. Right, but... You're supposed to answer yes to this question. Okay, come on, I'm trying to help you, right? I mean, give me a break. You're in front of a bunch of The answer is yes, okay? So, thank you. Heel soms deed een senator lastig. Your user agreement sucks. I'm going suggest to you that you go back home and rewrite it. Helder en zojuist maakt een congresleden, het Zuckerberg iets moeilijker. You are collecting personal information on people who do not even have Facebook accounts, isn't that right? Congresswoman, I believe Yes that we... or no. Maar op de echt vervelende vragen had Zuckerberg altijd een antwoord paraat. Ik zal team follow up with you on what is. Ik follow up of mijn team follow up to get you the data on that. En dan de Amsterdamse burgemeester van Aartsen en zijn partij, de VVD. Bij een debat over krakers onderbreekt PVV'er De Graaf VVD-Kamerlid Arno Rutte. Burgemeester van Aartsen in Amsterdam die helemaal niets doet tegen ander krakerstuig. Uh, hoe gaat de heer Rutte hiermee om om zijn eigen VVD-burgemeester in Amsterdam eens uh, aan te pakken? Dat weet Rutte wel. Wij vinden dat deze kraken aangepakt moeten worden. We zijn het ook niet eens met de heer Van Aertsen... die inmiddels zo ver boven de partijen staat... dat hij veel heel losgezongen lijkt te zijn van de VVD. Terug naar De Graaf. Nou, voorzitter, ik heb toen ik in de gemeenteraad in Den Haag zat... Uh, in 2010 ook het lidmaatschap van D66 aangeboden aan de heer Van Aartsen. Ik ben blij dat de heer Rutte zich daarmee... Uh, met, uh, met deze duidelijke woorden dan aan mijn kant schaart. Dank u wel. laatste woord dan voor Rutte. <lacht> nou ja, ik, uh, ik, uh, ik neem deze confrontering gewoon tot mij, uh, voorzitter. En nog meer debat dan. SP-Kamerlid Quint verscheen in het parlement in een t-shirt. En daar vond voorzitter Ariep wat van. Heer Quint. Ja, uh, alles Waar zijn... is uw jasje? Ja, waar is uw jasje? Quint reageerde gevat. Dat vraag ik mij al jaren af, uh, <laughs> voorzitter. Dat, uh, ik heb een hele langzame wasmachine. En een slechte stomerij. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en morgen dan in de krant, Maud ja, geld dat wordt afgepakt van criminelen moet niet naar de schatkist... maar terug naar de wijken waar de criminelen vandaan komen. Dat zegt Rotterdamse burgemeester Abu Taleb in dit uh, Financiële Dagblad. Hij wil het afgepakte geld buurtgericht inzetten, ook in onderwijs. Vorig jaar werd er in Rotterdam voor ruim 70 miljoen euro geplukt. Het lijkt Abu Taleb mooi om tegen kinderen te kunnen zeggen... jullie krijgen onderwijs van het geld dat we van grote criminelen hebben afgepakt. In Herugowaard start een unieke proef die grote delen van Nederland kan helpen om woonwijken aardgasvrij te maken. Voor het eerst krijgen eigenaren van koopwoningen in een buurt met veel huurhuizen van een corporatie het aanbod om gezamenlijk energieneutraal te worden, staat in Trouw. Bedrijven schieten de kosten voor, het hele huis wordt duurzaam waardoor de energierekening verdwijnt. Huiseigenaren blijven daarna hun oude maandlasten betalen... Geld gaat niet meer naar een energiebedrijf, maar terug naar de bank. En zo worden de investeringen stapsgewijs afgelost. In de Sahel is de afgelopen 50 jaar 80 van de vogels verdwenen. Dat komt neer op een kleine 2 miljard dieren. Blijkt uit een schatting van Nederlandse onderzoekers in de Volkskrant. En die daling is het gevolg van de grote droogte in delen van Afrika... en de explosieve groei van de bevolking... en het aantal grazers in het gebied. Daardoor zijn vooral vogels die leven van grassen en zaden de dupe. Het Veluwse dorp Putten werd hard getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Op 1 oktober 1944 werden 659 mannen en jongens weggevoerd... Als wraak op een aanslag door het verzet op een Duitse officier. Nog geen vijftig van hen overleefden de concentratiekampen. Het dorp voelt nog altijd de pijn van de razzia. In de Telegraaf lezen we dat een groep nabestaanden net terug is... uit de Duitse plaats Ladeloend... waar destijds meer dan honderd jongens en mannen omkwamen. Ze hebben daar samen met de lokale bevolking... een ontmoetingstuin aangelegd die moet dienen als tuin van verzoening. En musea leggen veel te veel nadruk op tentoonstellingen... die veel publiek trekken, zogeheten blockbusters. En dat gaat ten koste van het beheer van de collecties... wat veel geld en tijd kost, waarschuwt de Raad voor Cultuur en NRC. Het publieke succes van musea eet ze van binnenuit leeg. Al dus de Raad, die zegt dat veel meer jonge conservatoren... moeten worden opgeleid door de huidige oude garde. Die is met een gemiddelde leeftijd van 60 al bijna met pensioen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Een beetje te vroeg, Wilson Pickett uh, met zijn nummer In The Midnight Hour. Nog even wachten, dan is het zover. Tja, wat gaat uh, Trump doen? Gaat hij echt doen wat hij dreigt te doen? Gaat hij kruisraketten afschieten op Syrische doelen... in reactie op de gifgasaanval van afgelopen zaterdag? Op Douma, vermeende gifgasaanval? En wat kunnen daarvan de gevolgen zijn? De BBC heeft wereldwijd militair deskundigen gepolst... en diverse van hen zijn van mening dat we afstevenen op een derde wereldoorlog. Een derde wereldoorlog is onwaarschijnlijk. Ik denk niet dat er een derde wereldoorlog komt. De probabiliteit is heel hoog. We zijn niet een derde wereldoorlog. We zijn momenteel van een koude derde wereldoorlog. Ik hoop het niet. Ja, ik hoop het niet. Een koude derde wereldoorlog aan de lijn nu. Rob de Wijk voor het Haagcentrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Als u die vraag had gekregen: denderen we af op een derde wereldoorlog? Wat had u dan gezegd? Nou, denk ik van niet. Nee, zo erg is het nou ook weer niet. Dat het buitengewoon spannend gaat worden. Dat is het ding dat zeker is. Want je weet nooit precies hoe Trump gaat reageren. En dan weet je dus ook nooit precies hoe Rusland daar weer op gaat reageren. Want ze hebben wel beloofd iets te doen. Maar ja... Tot nu toe uh, is het wel zo dat uh, beide partijen toch nog enigszins uh, zichzelf in bedwang houden. Maar aan de andere kant, de retoriek uh, die loopt zo hoog op uh, dat, je uh, dat je nooit weet hoe de zaak kan escaleren. Maar dan met name in Syrië. Ja, uh, we hoorden er straks, die tweets voorgelezen. Ja, ik heb raketten, ze zijn mooi, ze zijn nieuw, ze zijn slim en uh, we gaan ze op je afsturen. Dat is dan, dan zit hij zich toch eigenlijk klem, dan gaat het toch gewoon gebeuren. Ja, dat lijkt me ook. Het is eigenlijk dezelfde waanzin als die die heeft gedaan ten aanzien van Noord-Korea met ik heb een grotere atoomkop dan de jouwe, zei hij tegen Kim Jong-un. Ja, dit soort re retoriek is wel nieuw, hoor, moet ik zeggen. Dat past ook niet echt in de internationale betrekkingen, omdat de risico's hiervan van buitengewoon groot zijn, dat heet entrapment. Dat betekent dus feitelijk dat je zelf met de rug tegen de muur manoeuvreert. Je hebt dan geen enkele andere kans meer dan gewoon in actie te komen, want anders verlies je je eigen geloofwaardigheid. En die positie heeft de Trump zich nu feilloos gemanoeuvreerd. Dat is iets waar je eigenlijk als wereldleider niet in terecht wil komen. Ja. Eh, minister Beideveld van Defensie, die zei vanavond in Nieuwsuur dat eh, de Amerikanen, hè, ze had met Mattis gesproken, haar ambtgenoten, eh, misschien eerst nog wel diplomatieke, economische, politieke maatregelen willen onderzoeken, maar dat Nederland, in, in geval van militaire actie, alvast begrip heeft voor proportionele militaire actie. Dus alle posities worden al ingenomen. Ja, kennelijk. En uh, ik vind dat ook wat prematuur. Het lijkt mij uh, van groot belang dat eerst die OPCW-missie maar eens naar uh, Syrië toe gaat. De chemische wapens? Uh, die hebben aange Ja, dus, dus die, die organisatie die zich bezighoudt met het verbod op uh, het gebruik van chemische wapens. Ja. Uh, laten we nou eerst eens even kijken wat daaruit komt. En uh, laten zij bepalen of er daadwerkelijk uh, gifgassen, bijvoorbeeld chloorgas, is ingezet. Als dat het geval is, dan heb je in ieder geval als Amerika wat meer reden, wat meer aanleiding om uh, een aanval uit te doen dan het ja, toch redelijk dunne bewijs dat er op dit ogenblik ligt. We, hebben, uh, we kunnen ervan uitgaan dat er iets verschrikkelijks is gebeurd... maar wat daar precies is uh, ja. gebeurd, ja, dat is toch wel gebaseerd op relatief uh, weinig bronnen. En dat betekent dus uh, feitelijk dat als je dus nu aanvalt... Zonder dat je precies weet wat daar uh, gebeurd is. Uh, dat je daarmee uh, eigenlijk de rust aan een propagandaoverwinning uh, haal, uh, uh, uh, uh, hoe noemen we dat? Uh, Geeft, uh, helpt. Ja, ja. En uh, dat is iets wat je op dit ogenblik uh, niet zou willen. Nee. Um, um, ja, de de posities worden ingenomen. Trump heeft zijn raketten bij wijze van spreken al klaarstaan. Zegt hij in ieder geval. Weten ze dan ook al waar die, waar die terecht moeten komen? Nou, ik denk dat ze wel een lijstje hebben van uh, allerlei doelen. Maar als je alle opties op een rij zet, dan kan die eigenlijk niet zo gek veel. Uh, want hij, het enige wat hij kan doen is het bombarderen van wat symbolische uh, doelwitten. Dan zal het wel weer gaan om vliegvelden, uh, mogelijke wijsgangkaars waar vlie, uh, vliegtuigen uh, zijn gesassineerd, uh, munitiedepots... Uh, misschien commandocentra. Uh, er wordt ook uh, gespeculeerd over uh, fabrieken waar die chemische wapens worden gemaakt. Nou, ik uh, zou maar kunnen afvragen. Of dat nou wel zo handig is. Want als je er een bom op laat vallen, dan heb je misschien wel enorme risico's met de verdere verspreiding van die wapens. Als ik was, als ik uh, Assad was, dan zou ik die wapens daar gewoon laten liggen. Ja. Uh, want als er een bom op zou vallen, uh, dan kan je Amerika gewoon de schuld geven. Ja. Um, nou, is dit ook een soort voorwaarschuwing? De vorige keer hebben de Amerikanen uh, ja, bijna 60 kruisraketten uh, afgeschoten ruim een ja. jaar geleden. En toen hebben ze het ook met Rusland enigszins gecoördineerd. Dit keer is dan de Russen echt aan de andere kant. Ze zelfs gedreigd ja. uh, om die Amerikaanse raketten uit de lucht te halen. Hoe, ja. gro hoe groot is die dreiging dan? Dat die twee, dat, dat die twee landen met elkaar uh, ja, in gevecht komen? Nou ja, de vraag is in de eerste plaats natuurlijk of de Russen dat echt gaan doen. Maar stel je nou voor dat die kruisraketten overkomen... Uh, dan is het toch heel erg lastig om die uit de lucht te plukken. Uh, en als dat dus niet gaat lukken... Uh, dan leidt feitelijk Rusland daarmee een nederlaag. Want dat blijkt namelijk hoe kwetsbaar uh, de Russen zijn... voor die Amerikaanse kruisraketten. Dus het zou wel eens een keer een hele verstandige optie uh, kunnen zijn... om niet te reageren en het gewoon over je heen te laten komen... en vervolgens moord en brand uh, te gaan schreeuwen. Dat zou me niet verbazen als dat gaan, uh, gaat gebeuren. Maar waarom zeggen de Russen dan nu... we, we zijn al zeker, we gaan... We gaan die, die, die raketten neerhalen. Nou, in dit soort uh, situaties uh, overheerst nog steeds uh, de retoriek. Uh, dus uh, ik hecht op dit ogenblik niet heel veel waarde aan alles wat er wordt uh, gezegd. Behalve dan uh, aan de opmerking van Trump dat hij wil gaan, gaan aanvallen. Want ja, dat, inmiddels kan hij al bijna niet anders meer. Maar wat de Russen gaan doen, ik denk dat uh, zij tactisch buitengewoon bedreven zijn en hun respons hierop zullen afstemmen. En het zou heel goed kunnen betekenen dat ze gewoon helemaal niks doen. Nee, uh, Maar ze hebben ook wel gezegd, nou ja, misschien gaan we die Amerikaanse lancereninstallaties wel beschieten. Want dan hebben we nou, wel een ja, groter probleem. Heeft volgens mij alleen, ja, maar dat heeft volgens mij alleen de, ambassadeur, de Russische ambassadeur, ambassadeur in Libanon gezegd. Ja, dan vraag ik me af, wie is dat? Wat doet, er ertoe, wat doet het ertoe of een ambassadeur in Libanon iets roept? Dat vind ik niet zo erg... Overtuigend als Lavrov of Shogui, de minister van de Defensie, Poetin zelf dat zou gaan zeggen, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, ja u, u maakt zich nog niet zo heel nerveus hoor ik. Nou ja, we hebben dit vaker meegemaakt. De Amerikanen hebben toch een zekere traditie om als ze iets dwars zitten. Uh, om kruisraketten ergens op af te, uh, te, te schieten. Uh, tot nu toe is dat nooit echt totaal geëscaleerd. Omdat iedereen ook wel begrijpt. Als je bijvoorbeeld vergeldt als de Russen dat zouden doen. Tegen de lanceerinstallatie. De schepen waarvan ze worden afgevuurd. Ja, dan uh, komt er wel een echte clash tussen Amerika en Rusland dichterbij. En dat betekent dat je een oorlog hebt. Die misschien heel lokaal kan worden gevoerd in en rond Syrië, tussen twee kernmogendheden. En dat is iets wat we de afgelopen decennia niet hebben meegemaakt. We hebben Amerika genoemd, Rusland genoemd, Syrië natuurlijk. We missen nog één land, Iran. Wel, welke rol speelt Iran uh, als nou, dit losgaat? Het interessante, ja, het interessante is uh, dat Iran eigenlijk steeds meer de bovenliggende partijen... dreigt te gaan worden in uh, Syrië. Uh, op dit ogenblik zijn ze stevig bezig om een replica van de Republikeinse Garde op te richten... zeer tot ongenoegen van bijvoorbeeld Turkije... maar eigenlijk ook wel van Rusland, want dat betekent namelijk... dat ze in belangrijke mate als dat ook op de grond gaan steunen. Ik kan me ook voorstellen dat de Amerikanen... die het ook al niet echt hebben op Iran... dat ze kruisraketten afvoeren op op die elementen, als die al te identificeren zijn... van die uh, republikeinse garde in, in opbouw. Uh, en dan heb je natuurlijk wel een hele interessante situatie... want dat betekent feitelijk dat uh, uh, Amerika in oorlog is met Iran. Ja, ja, Alleen in Syrië. Ja, wij gaan ervan uit dat die Amerikanen ongeveer uh, alles weten te vinden... wat ze willen, met satellieten kunnen kijken... daar een raket naar kunnen sturen. Is dat, is dat ook de, de, de status van hun, uh, hun intelligence in Syrië? Nou, ik denk dat die minder goed is dan je op een aantal punten denkt. Dat hebben we ook gezien in Afghanistan, we hebben dat gezien in Pakistan. Het is, klopt, buitengewoon lastig als je geen echt goede inlichtingen op de grond hebt. Dus gewoon mensen op de grond om precies te weten waar wat is. Uh, we hebben het ook al een keer meegemaakt in 2003. Toen heeft de uh, toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, met veel applaud in de Veiligheidsraad. Ja uitgelegd waar precies allerlei nucleaire installaties... van Saddam Hussein zouden zijn. Nou, dat bleek allemaal niet waar te zijn. Dus die inlichting en positie, als je niet echt mensen op de grond hebt... en ik vraag me echt af hoeveel mensen Amerika op de grond heeft... in gebied in Syrië... of hoeveel informatie ze daaruit kunnen trekken... via human, dus human intelligence, mensen op de grond... nou... Ik denk dat het niet zo ongelooflijk veel is hoor als ik dat zo, zo bekijk. Nee. En dat betekent dus dat het toch een grote gok is. En dan kom je eigenlijk terecht op de bekende doelen. Nou ja, die ja. vliegvelden kun je niet makkelijk verplaatsen. Daar wordt nu ook al rekening mee gehouden uh, door de series... omdat ze bezig zijn op dit ogenblik vliegtuigen aan, uh, aan het verplaatsen... Uh, en dan kom je dus in een situatie dat je eigenlijk gewoon de grote vaste doelen gaat, uh, gaat bestoken. Ja, dat worden spannende, spannende uren en, ja. en misschien wel een spannende paar dagen. Dank u wel, Rob de Wijk van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Again Waiting on a song van het uh, gelijknamige album. Denk een jaartje geleden ongeveer kwam het uit. Van Dan Auerbach. Julia Skripal, de dochter van de voormalige Russische spion... is een maand na de aanval met het zenuwgas Novichok... uit het ziekenhuis ontslagen in Groot-Brittannië. Ze heeft vanavond laten weten dat ze nog steeds last heeft... van haar uh, gezondheidsproblemen. Ook haar vader is nog ziek. Maar toch verwachten de artsen ook hem binnenkort gezond te kunnen verklaren. En dat terwijl hun zenuwstelsel zwaar was aangetast... Hoe hebben de artsen dat geflikt om die vraag te kunnen beantwoorden? Zit maar de Vries tegenover me? Internist, toxicoloog bij het Vergiftiging Informatiecentrum van het UMC in Utrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond. Als er in Nederland iets gebeurt met uh, zenuwgas... krijgt u dan de slachtoffers meteen in uw uh, uh, calamiteitenhospitaal binnen? Als het hele grote groepen zouden zijn, uh, wel. Ja, als het... Uh... Een of een paar mensen zijn, dan uh, zou dat ook wel in een ander ziekenhuis behandeld kunnen worden. Ja. En dan kunnen wij advies geven over uh, hoe ze behandeld moeten worden. Ja, uh, we denken nu aan een aanval met zenuwgas of een aanslag. Zijn er nog andere uh, gevallen waar, waar, waar, waarin dat zou kunnen gebeuren op die schaal? Nou, op grote schaal kennen we de, de broertjes en de zusjes van de zenuwgassen wel. Dat, uh, hè, dat zijn de. Uh, landbouwbestrijdingsmiddelen die veel in de land- en tuinbouw uh, gebruikt uh, worden. En dat zijn de organofosfaten. En die geven een vergelijkbaar uh, ziektebeeld als de, de zenuwgassen... en ook als het middel wat, uh, nou ja, wat in Engeland uh, gebruikt is. Dus als er ongelukken gebeuren in, uh, bij een landbouwbedrijf, in een kas of zo... dan zou het kunnen zijn uh, dat ze bij Utrecht komen. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, ja. Ja. Um, uh, eerst maar eens beginnen we met wat zenuwgas doet met het menselijk lichaam. Ja, dat zijn een paar stappen um, voor de communicatie tussen zenuwcellen onderling. En zenuwcellen en spiercellen zijn signaalstoffen nodig. Nou, die stofjes die worden steeds aangemaakt, maar die moeten ook weer afgebroken worden. Want anders zou dat hele zenuwstelsel overprikkeld raken. En dat wordt afgebroken door enzymen. En wat zenuwgassen nou doen, is dat ze zich hechten aan die enzymen. Dat ze de werking daarvan remmen. En dat vervolgens die, uh, ja, die enzymen, die signaalstofjes, niet meer kunnen afbreken. Dan krijg je daar een teveel van. En in dit geval gaat het dan om het stofje acetylcholine. En dat veroorzaakt dan al die ziekteverschijnselen. Want, want wat, wat is dan de reactie? Dat de hele tijd er een prikkel wordt gegeven? Ja, klopt. Dan raakt dat zenuwstelsel overprikkeld. Hoe kan er en... dan gebeuren? Ja, wat je ziet is dat je mensen vaak beginnen met heel erg speekselvloed. Enorm transpireren. Je produceert ook heel veel slijm in de, in de luchtwegen, in de longen. Uh, misselijkheid, braken, overgeven, hè, diarree. De spieren die. Uh, maar je zegt ook spieren Vervrekkingen inderdaad ja. en uh, ernstiger spierverlammingen. En ook van de ademhalingsspieren en, uh, en coma. Ja. En dat is natuurlijk zo ernstig dat je dan uh, echt heel snel moet ingrijpen... om uh, ja, iemand te laten overleven. Ja. Uh, wat, wat, wat is het eerste dat je dan moet doen? Het eerste is dat je eigenlijk iemand zo snel mogelijk moet beademen. En dat die uh, op een intensive care aan een uh, beademingsapparaat kan, uh, kan komen te liggen. En waarbij je dus zorgt dat er geen uh, zuurstofschade in de hersenen ontstaat... en in de andere organen. En dat die organen zo goed mogelijk hun functie... Zien houden. Ja, en wat, wat kun je. Want ja, dat, dat beademen, dat begrijp ik, ja. maar kan je ook iets toedienen? Om zo... Ja, er zijn uh, speciale tegengiffen, antidota. Uh, een daarvan, dat is uh, atropine. Die gaat die slijmvorming tegen. En die gaat uh, die, ja, dat overgeven, die diarreeën, dat transpireren. Een hele trage hartslag gaat het tegen. Maar het doet niks op de spieren. Dus uh, je blijft verlamde ademhalingsspieren en andere spieren houden. Dus je moet dus iemand blijven beademen. Ja, het is NN. En als je heel snel bent, dan heb je nog een tweede antidotum wat je kan geven. En dat moet dat enzym, hè, wat, wat uh, geblokkeerd is, weer een beetje gaan reactiveren. Maar dat kan wel met de gewone bestrijdingsmiddelen. Maar dat lukt veel slechter met uh, zenuwgassen, omdat die veel krachtiger zijn. En dan moet je er in het algemeen wel heel snel bij zijn. En je weet natuurlijk nooit hoeveel iemand heeft ingeademd nee. of, of heeft ingeslikt. Nee, of, nee, hoe, nee, weet hoe, hoe weet je dan hoeveel, ja, laten we zeggen, atropine of, of uh, tegengif ja, je moet geven? De atropine is, uh, is niet zo moeilijk, want dat dat doseer je eigenlijk op geleide van de klachten en wat je ziet. Dus als, als iemand nog heel erg veel slijmproductie heeft in de longen... dan, dan geef je wat meer. En als dat afneemt, dan, dan neem je, geef je ook wat minder atropine. Dus daar hoef je niet heel precies voor te weten... hoeveel iemand heeft binnengekregen dat... Ja, en u zei ja, dat die, die enzymen worden uitgezet. Hè? Ja. En die kunnen dan ook weer aangezet worden? Ja, je lichaam maakt opnieuw enzymen aan. Wat uitgezet is, dat, dat veroudert en dat, dat wordt niet meer actief. Maar je lever maakt nieuwe enzymen aan. En dat kan een hele tijd duren hoor. Dat kan wel een maand duren voordat het uh, weer uh, op enigszins fatsoenlijk ja. niveau komt. En dat zie je ook bij, uh, bij de, de vader en dochter uh, Skripal. Uh, ruim een want, maand hè? Uh, ja, dat zijn ruim een maand, vijf weken verder. Want hoe snel raakt ja. ze dat gas kwijt dat ze hebben ingeademd? Is dat ja, dat een... gas dat, uh, dat, dat, dat wordt ook weer afgebroken in de lever. En dat wordt uh, omgezet in uh, ja, kleinere verbindingen die je... Uh, voor een deel kan uitplassen en uh, dat, uh, dat wordt gewoon afgebroken. Dus dat raak je wel weer kwijt. Alleen het gedeelte wat uh, ja, dat aan dat enzym gehecht is, dat maakt dat, uh, ja, dat je die ziekteverschijnselen houdt. En hoe voorkom je dat er, dat er blijvende schade is aan het zenuwstelsel? Want dat is natuurlijk waar dat gas zich op uh, gericht heeft. Ja, dat... Het is de vraag of je, of je dat wel goed kan voorkomen. Want uh, je, je kan zorgen dat er in ieder geval geen hersenschade uh, ontstaat... door zuurstoftekort en dergelijke. Maar er zijn wel uh, ja, ziektegevallen bekend... waarbij mensen toch langdurig uh, zenuwletsel hebben opgelopen. En ook na herstel toch nog steeds uh, uh, spierzwak te houden... door uh, he, verzwakking van die zenuwen. En ja, toch ook wel concentratie en geheugenstoornissen. Die zijn ook wel, uh, wel bekend. En hoe dat zit met, met deze chemische... Uh, stoffen ja. die zenuwgassen als wapen gebruikt. Ja. ja, dat weten we natuurlijk niet zo goed. Zeker uh, van dit laatste middel. Want u want, is zoveel ervaring. Als u, u zo'n zaak hoort, uh, ja. zenuwgas gebruikt in Europa, ja. uh, liggen twee mensen in het ziekenhuis, de, de, dan wil ik onmiddellijk alles van weten? Ja, dat willen we ook eigenlijk wel graag, maar uh, ja, dat valt wel helaas onder de geheimhouding hè, van degene die ermee bezig zijn. Is het niet een klein clubje toxicologen dat, ja, die dat zijn elkaar en, belt dan? Uh, die hebben we ook wel gevraagd, maar die zeggen dan uh, nou, tot ziens. Ja, ja. <laughs> Op het eerste volgende congres en dan... Uh wordt er ongetwijfeld meer verteld. Maar uh, zolang het een onderzoek is... en ook, ook forensisch onderzoek en juridisch... dan, uh, ja. Ja, dan kunnen zij niks zeggen. Maar het is natuurlijk behalve een, een, een tragische zaak... natuurlijk voor u super ja, interessant. dat is ook zo. Dat is de andere kant ervan. Hè? Ja. Want, uh, want ik begreep... Die, uh, die Britse artsen hebben wel een, een rondje gebeld... Om eens, te, om eens te kijken wat voor spullen... want die krijgen die natuurlijk ook niet elke dag. Nee, absoluut niet. Voor, voor artsen in een ziekenhuis... is dit uh, heel nieuw. en uh, Die hebben ongetwijfeld hun eigen toxicologen allemaal gebeld. en nou ja, Daar hebben ze een aantal hele goede... In, uh, in Engeland en het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd hebben ze ongetwijfeld ook uh, hulp ingeroepen. Ja, want je moet iets ja. weten wat het is. En... Nou, je kunt wel uh, in het bloed zien dat het een stof is die uh, he, dat enzym remt. Dat, uh, dat, dat kun je wel gewoon bepalen. Dat heet dan het cholinesterase-getal. He. Dat enzym is het cholinesterase. Huh? En als dat getal heel erg veel lager is, dan weet je dat het geremd is door zo'n soort verbinding. En dan hoef je niet eens precies te weten wat voor verbinding het precies is, maar dan kun je toch de behandeling. Uh, wel goed beginnen. Oké, dat doen, Want ik begrijp ook dat als je, als je dat gas maakt, hè, dat je ook ja. meteen het tegengif maakt. Ja, dat hebben ze in het algemeen in de hè, productiefaciliteiten en laboratoria. Als dus daar wat gaat, heb, dan die wil je hebben dat wel. Graag, ja, ja, ja je wil graag wel snel zijn. Ja, maar je hoeft niet klopt. per se dat spul uh, dan ook te hebben? Nee, dat hoeft niet per se. Nee. Okay. nee. Ja. Hoe, hoe, hoe vaak komt in Nederland zoiets voor, zo'n zo zo ongeluk met. Ja. Nou, ongelukken met, uh, met, met de landbouwbestrijdingsmiddelen, uh, ja, die komen niet zo heel veel meer voor. Die kwamen dertig jaar geleden echt uh, nog veel meer voor. Maar uh, er wordt steeds minder gebruik gemaakt van dit soort uh, stoffen in de land- en tuinbouw. Dus uh, nou, daar zien we in het algemeen niet zo heel veel ongelukken meer mee. Ja. Dat, uh, het Trom. gebeurt toch wel eens hoor in arbeidssituaties dat iemand het over zich heen krijgt. Of, uh, maar vaak is dat niet zo ernstig. Dat, nee. Uh... Ik, ik had net, we spraken met Rob de Wijk, ja. uh, dat hoorde u ook. En dat, dat ging natuurlijk over een gifgasaanbod. Ja. Chloorgas, ja. dat, is een hele andere, dat is een hele andere tak... Uh... Ja, chloorgas is, uh, is, is natuurlijk ook een hevig uh, middel... maar dat uh, tast vooral de, de longen aan. Hè. Dat uh, zorgt ervoor dat je heel veel vocht in de longen gaat krijgen... en dat je ja, daardoor slecht uh, ademt en, uh, en kan stikken, ja, Dus Het werkt ja. op een hele andere manier. Het werkt op een hele ja. andere manier, ja. Ja. ja. Wanneer is het volgende congres? Wanneer dat, krijgt u wat te horen? Dat is in mei, in Boekarest. Dus uh, we hopen dat we dan wat meer horen. Ja, <laughs> ja in, in mei. En dan, en dan komt u in juni weer terug... Dan komt ze nog wat vertellen. Dank u wel. Fijn dat u er was om, de, om te vertellen over het zenuwgas. Irma de Vries, ja. internist, toxicoloog... bij het Vergiftigingen-informatiesender van het UMC in Utrecht. Graag gedaan. I'm going send this away by the post... to the man I love most... who lives far away on the West Coast in the USA. Send this us away by the post. To the man I love most uh -huh. He's far away uh -huh. On the west coast uh -huh. In the USA He knows I love him Because I told him I'm thinking of him And how good it feels to Hold him Gonna send this away By the post To the man Away, West Coast in the USA. <laughs> Letter to Oakland dat was Fay Lowski. Hein Verbrugge was de baas van de Internationale Wielenbond. Hij was lid van het Internationaal Olympisch Comité. erelid van NOC-NSF. een van de grootste sportbestuurders die we hebben gehad in Nederland. Maar hij kreeg ook kritiek. Dat hij te weinig deed tegen doping. Dat hij het gebruik zelfs afdekte. En dan wordt met name de naam van Lance Armstrong genoemd. En dat bleef aan hem kleven en het bleef aan hem knagen. Ook kennelijk. Want morgen komt het boek De waarheid van Hein Verbrugge uit... Journalist Rick Verwalligem, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja, ja, ja, bent u nog wielenjournalist of ex-gepensioneerd? Of hoe noemt u Ik zichzelf? ben uh, jong gepensioneerd, <laughs> zoals dat heet. <laughs> ja, ja. Uh, u schreef het boek uh, op basis van interviews met Hein Verbrugge. Uh, die zaken die ik noemde, hoe moeilijk had Verbrugge het daarmee? Ja, hij had het zeer moeilijk. Daarmee de, de eerste motivatie voor het boek, uh, dat zijn initiatief is geweest ook, dat was um, gramschap, dus een, een gevoel van um, onrechtvaardigheid, dat hij vond dat hij onheus is aangepakt geweest. Um, en hij wilde dat de wereld uit. Dus in eerste instantie moest het een boek worden, puur uh, een soort verdedigingsschrift uh, van ik ben onschuldig en uh, ik heb altijd mijn uiterste best gedaan om doping te bestrijden en dat van dat handje plak met uh, Armstrong, dat klopt allemaal niet. Uh, en ik heb hem daar een beetje van afgebracht omdat uh, heel het tijdvak toen of de tijdsgeest zat tegen. De vooroordelen waren immens. En zoals Einstein ooit zei, dacht ik. Je kunt makkelijker een atoom breken dan een vooroordeel. Dus ja. puur in zo'n apologie. Ik zei dat dat werkt gewoon niet. Je gaat hier nog dieper werken in het drijfzand van de publieke opinie. Maar je bent toch ook bestuurder geweest, zoals u zei in de inleiding van N UCI, IOC, etcetera, et cetera. Je hebt een unieke ervaring als sportofficial. Daar moet je iets mee gaan doen. Uh, geef eens uw kijk over uh, het, het sportinstituut als dusdanig. Ja. Van waar komt dat? Uh, met name dan de wielersport. Maar bij uitbreiding ook de Olympische uh, sportbeweging. En laat uw licht daar eens ja. over schijnen. Maar... Wat niet be belet dat hij het uitgebreid heeft over die doping en over Amsterdam. Ja, ja dat staat er ook allemaal in. Maar, maar het lijkt mij, meneer Verwallen, dat nou niet bepaald een man die heel snel van, van mening kon ver doen veranderen. Hoe heeft u dat gedaan? Uh, ja, uh, we kennen elkaar al sinds de jaren 80. Ik ben begonnen als videojournalist, als hij zo'n beetje begon als uh, sportbestuurder. En uh, hij had wel... Dus die, die, die, die drang die in hem zit, altijd ook, uh, om zijn gram te halen... dat heeft hij dan toch moeten uh, inslekken. Ja. Um, maar belet toch niet dat, dat ongeveer de helft van het boek gaat... toch over die vermeende onrechtvaardigheid die hem is uh, aangesmeerd. En, en dan begint hij echt ja gaat hij door het dak en zo, hè? Ja, dus uh, ja. dan zegt hij, ja, die, die aanstroom er is daar allemaal niks van aan en ik ben vrijgepleit geweest. Hij begint alles op te lijsten wat hij heeft gedaan met de wielerbond tegen uh, het gebruik van doping enzovoort. Maar goed, het is dan aan, aan de lezer uiteraard, want uh, nog eens, uh, het concept van het boek is dat hij iets kwijt wilde. Het is in de ikvorm, ik heb... hè, ja. Ja, ik heb de pen vastgehouden. Ja, ja. dus uh, Dat is belangrijk als concept. Dus ik ben niet uh, voor alle duidelijkheid de, de, de kritische of onderzoeksjournalist geweest die het uh, allemaal nog eens heeft afgewogen. Wat hij heeft gedaan of wat hij zegt of het klopt ja. of niet. Dus het is aan de beoordeling van de lezer. Hoe ging die samenwerking met hem? Hoe zag dat eruit om samen met hem een boek te maken? Want hij wilde al die, al die verhalen erin natuurlijk en nu en, en wilde er een goed lopend uh, boek van maken. Ja, hij is een, een tamelijk... Ik weet niet of, of u hem ooit uh, geïnterviewd heeft... maar hij is een, een zeer hardnekkige en overweldigende figuur. Hij bedelft je eigenlijk onder uh, informatie. Dus hij, hij praat je gewoon echt plat. Uh, tot je gewoon zijn mening deelt. Uh, hij heeft mij oversteld ook met... Uh, we hebben elkaar uren en uren gesproken. Hier bij mij in, in, in Brugge. Bij hem in Frankrijk. Bij hem in het Brusselse. Hij heeft mij uh, bedoven onder de knipsels en zo. Het, het was een beetje... Ja, op, den duur. Ik had een boek kunnen schrijven van duizend bladzijden, bij wijze van spreken. Maar, uh, het is, heel het proces is twee keer gestokt. Enerzijds door, de aantijgingen van die zogenaamde uh, dopingcommissie laten we uh, ons die, com die, die, die commissie die de UCI ja. heeft aangesteld die onderzocht dopinggebruik ja. in de sport op, ja. uh, in het wielrennen op verzoek ja. van de UCI zelf hè? Ja, ja dus uh, dan zei hij ja ik moet, ik moet mij verdedigen, hij heeft zich daar een aantal maanden uh, met hart en ziel op gestort met een eigen blog op internet, dat was een boek op zich en dan door zijn ziekte natuurlijk uh, waaraan hij uiteindelijk is, is bezweken, dan zei hij ook op bepaalde Moment, ja, kijk, nu. plots zie ik alles veel relatiever. En. Uh, die, ook de, de eerste neiging om af te rekenen. met mensen die hem gedwarsboomd hadden. zoals Dick Pound. van de Wereld Antidoping, uh, uh, het Wereld Antidoping Agentschap. dat heeft hij ook allemaal ingeslikt. Ook in, in het licht van. Uh, het aanscheen van de dood uh, is hij dan ook veel melder geworden. En, en zei ja, dit moet ook geen afrekening worden tussen personen. Het is meer een soort testament van kijk wat ik heb meegemaakt. En ook een, een visie op de toekomst van de sport, want het blijft ook allemaal actueel. Ja. De dopingstrijd die totaal verkeerd wordt gevoerd, zegt hij, uh, dit moet anders um, het, het, het wielrennen dat eigenlijk qua businessmodel nog altijd eigenlijk uh, niks is, ik heb van die frituur een brasserie gemaakt, maar het is nog altijd geen, geen toprestaurant zei. de ja. tour die alles kapot maakt ja. dus die, die zaken blijven allemaal hangen, dus in die zin is het nog altijd zeer actueel wat ja, hij zegt sta, dat zit er allemaal in, en het centraal thema is natuurlijk uh, zijn relatie met, uh, uh, met Lance Armstrong, die ja. ja, de boel belazerd heeft, en uh, hij werd ervan verdacht Brugge dat hij Armstrong ja, min of meer de hand boven het hoofd zou hebben gehouden, omdat ook zo'n grote naam is. Daar heeft hij zich over uitgelaten. Laten we eens even gaan luisteren naar Verbrugge... die dus dat verwijt krijgt en zich er vaak tegen heeft verdedigd. We horen hem nu in gesprek met Gio Lippus. En Een onderdeel van die industrie zijn natuurlijk ook schrijvers... die fictieverhalen maken dus over uh, dit geval... en dan op een gegeven moment daar een complot bij nodig hebben. Maar als verhaal van kun je toch met alle respect... niet als fictie uh, ja, beschrijven dat, op dat, dit moment, hè? Dat complot is totaal fictie. Ja, dat is totaal fictie. Dus dat hij gelijk heeft gekregen dus met Armstrong. Hij heeft uiteindelijk doping gebruikt. Dat is natuurlijk uh, waar. Maar er zit geen, geen verhaal. Nee, uh, de, de, de complotdenkers. Uh, en uh, Eigenlijk het hele wielenjournaal krijgt er uh, wel van langs in het boek. Ja. Uh, we krijgen nogal wat mensen ervan langs. Bij het maken van zo'n boek kom je ook tot zelfonderzoek, denk ik dan. Heeft hij zelf nog uh, bij zichzelf zaken gevonden die hij anders had moeten doen? Ja, ja. Dus euh, hij inderdaad ook bij met het ouder worden en zeker weer te, met de dood voor ogen geeft hij ook toe in het boek dat hij um, te ver is gegaan in zijn gelijkhebberigheid. Dus in zijn zeker de, de laatste jaren van zijn carrière uh, werd hij een beetje een zonnekoning. Um, hij liet het hele peloton in de sport achter zich en keek niet meer achterom. En hij zei ja, ik, zeker met de pers, die, de media die hij op een bepaald moment betitelde als de aasgieren boven het peloton. ja dat, dat was wel iets natuurlijk. Dan zei hij ja, ik had toch mijn contacten beter moeten verzorgen en, en iets meer met, met de pers en ook met de nationale uh, wielerbonden dat hij daar iets te streng in is geweest maar uh, hij zegt ja, ik, ik ben altijd een zeer gepassioneerd man geweest, ik liet me uh, drijven door die, die passie en die, die geldingsdrang hij sprak zelf van een, een roeping uh, als hij het wieleren ontdekte hij, hij uh, zag daar zoveel schrijnende toestanden dat hij daar een, een levensmotto van maakte, dus dat was de zingeving van zijn leven. Even uiteindelijk. Wat wat als u als u hem bekijkt, zijn carrière, ook dit boek, wat, wat is het belangrijkste dat het hij bereikt heeft? Well, hij heeft, um, ten eerste heeft hij de, de wielersport uit de middeleeuwen gered. Ik heb dat ook persoonlijk meegemaakt. Dus de, de coureurs in de jaren tachtig waren een soort lijfeigenen, een soort slaven. Er gebeurden zaken uh, echt onvoorstelbaar. Ik geef daar ook voorbeelden van. Hij heeft toch uh, die wielersport en zo ook zeker, zeker de wielerbond, die toen hij begon, dat was vijf man en een paardenkop en een budget van 10.000 euro of zoiets, hij heeft daar toch een zeer performante bond van gemaakt met meer dan 100 medewerkers met het het, het uh, Cycling Center in, in Eigle en zo... ...dus uh, dat is één, ook in de Olympische Beweging... Is, uh, ...zeer belangrijk geweest... ...en met name, laat ons maar toegeven... ...de meest succesrijke Spelen van 2008 in Peking... ...heeft hij georganiseerd... ...hij is ook een, een China Lover uh, geworden... Uh, doet ook straffe uitspraken in dat verband over onze westerse democratieën... Uh -huh. die op hun laatste benen lopen en zo. In die zin is het ook een interessante man geweest qua, qua focus. Dus hij was zo breed in zijn interesses dat het... Uh, voor mij was het dan ook verrijkend om, om dat boek te maken met hem, uh, in die zin. Ja, ja. Uh, uh, uh, Gramschap uh, dreef hem aanvankelijk. Uh, rehabilitatie ook wel... Uh, u heeft het boek geschreven, als u het terugleest, vindt u dat hij daarin is geslaagd? Uh, ik, ik denk het wel, alhoewel dat mensen die nu geloven in de complottheorie, en ze lezen dit boek, die gaan blijven geloven in de complottheorie. Ja. Uh, die die circommissie van de UCI heeft niks gevonden dat wees op corruptie. Dat staat letterlijk ook in het rapport. Uh, ja, wat, wat wil je dan meer als zo'n... ...commissie die in feite in het leven is geroepen om hem te pakken... Uh, ...maar ze hebben niks gevonden... ...maar dan staat er wel in dat rapport... ja, ...maar hij heeft toch in zijn beleid ervoor gezorgd... ...dat er te weinig uh, strijd was tegen doping en zo... ...maar goed, een beleid mag men evalueren... ...zoals van een minister mag men een beleid evalueren... ...en zeggen het was niet goed... ...maar strafrechtelijk is er hem niets te verwijten... Nee. Uh, ...dus uh, als mensen goed dat boek lezen... En rationeel en, en intellectueel eerlijk erop ingaan... ...dan gaan ze moeten bekennen... ...ja, eigenlijk uh, is, er, kan er hem niet veel verweten worden. Ik zeg daarbij wel meteen dat hij Armstrong wel heeft gebruikt... Uh, uh, hij was een marketeer qua opleiding, ja. uh, Hein Verbruggen. Dus hij heeft wel direct de marketingmogelijkheden gezien van die Armstrong voor de Anglo-Saxische wereld. Is hij daardoor wat coulant geweest? Dus dat hij gezegd heeft: van ja, ik moet die, die man toch uh, echt kunnen blijven gebruiken. Maar van manifeste um, verdonkere maling van dopingstalen of zo is, nee. is er geen sprake. He? U, u heeft een aantal keer gesproken. Hij heeft u rapporten gestuurd, hij heeft u mails gestuurd, hij heeft op zijn manier op u uitgeoefend, uh, vervolgens overlijdt hij. Uh, en dan moet u dat boek in uw eentje afmaken. Hoe zou u deze klus typeren? Wel, we hadden elkaar dus de grondstofwasser. Er was ongelooflijk veel grondstof. Maar het was dan wel de bedoeling dat we samen dat boek gingen maken. Ik had de eerste twee hoofdstukken uh, uh, af. Allee, een eerste draft, laat ons zeggen. En ik heb dat, hem dat opgestuurd. Hij zei, ja, dat ziet er goed uit. Uh, doe maar voort. Ik ga je geregeld feedback geven. En misschien nog anekdotes die mij te binnenspringen enzovoort. Maar goed, die feedback is totaal weggevallen. Dus ik heb het nu eigenlijk moeten afmaken. Of helemaal maken op eigen verantwoordelijkheid. Zonder zijn uh, opmerkingen. Of, of correcties. Maar nog eens, goed, journalistiek gezien... had ik zoveel materiaal ja. dat het wel uh, losloopt. Ja. Uh, dat liep los. Okay. De waarheid van Hein Verbrugge. Boek uh, verschijnt morgen uh, geschreven met de pen van Rick van Wallachem. Dank u wel. Dank u wel. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de grote stad. En Sydney, de grootste stad van Australië, kan de groei niet meer aan. Zoek naar radicale oplossingen. Het nieuwste idee is om de stad in drieën te splitsen. Sydney moet dus drie steden worden. Hoe gaan ze dat aanpakken? En is dat wel de oplossing? Daarover ga ik spreken met onze correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, ja, goedemorgen. Uh, Sydney ja, goedemorgen. Sider. Sydney Sider, ben je geworden. Ja, klopt. Ik woon hier inmiddels nou, bijna acht jaar. En als je me vraagt uh, waar ik vandaan kom, dan zeg ik tegenwoordig Sydney. Ja, kijk eens uit het raam, hoe ziet de stad erbij? De, de, hoe, hoe ziet de stad eruit vanochtend? <laughs> nou ja, ik wil je niet helemaal jaloers maken, maar uh, als je bij mij de deur uitloopt en je kijkt uh, een beetje om je heen, dan uh, zie ik in de verte de blauwe oceaan liggen, ah, de Pacific. Ja. Uh, af en toe springt daar eens een walvis uh, uit uh, het water omhoog. Niet waar. Uh, althans, dat seizoen zit er aan te komen, ja. En uh, ja, het is natuurlijk het meeste van de tijd gewoon mooi weer. Ook vandaag ja. is het uh, stralend blauw. Het is herfst in Sydney. Ik geloof dat het vandaag 28, 29 graden wordt. Dus ja, dat is al een, uh, een reden om hier te komen wonen. Uh, en Sydney is uh, ja, een mooie stad. Een, uh, een, een, ja, het is gebouwd aan de oceaan, aan de haven. Je hebt prachtige uitzichten. Je hebt bijna altijd het gevoel dat je, dat je wat rust hebt. Juist omdat er zoveel water is overal en dus ook wat, ja, wat minder inkijk. Uh, en ja, het is echt een wereldstad met alle voorzieningen die daarbij horen. Jij ja, woont er dus al een tijd. Uh, het klinkt allemaal idyllisch, maar uh, blijkens de oplossing. We moeten City, uh, Sydney in drie stukken hakken. Niet. Hoe heb jij die stad zien veranderen? Ja, ja kijk, uh, het, het heeft, uh, ik ben natuurlijk niet de enige die Sydney uh, mooi vindt en die er graag wil wonen. Elk jaar komen er honderdduizend nieuwe inwoners bij. Een miljoen in de komende tien jaar en een verdubbeling tot 4,7 miljoen inwoners in de komende 30 jaar. Ja, die mensen hebben, hebben allemaal werk nodig, hebben een huis nodig. Ja, dat werk is op dit moment eigenlijk vooral geconcentreerd in de binnenstad van Sydney. Uh, iedereen wil daar natuurlijk ook wonen, maar ja, de huizen die liggen absoluut niet voor het oprapen. Dus vandaar dat ze allemaal een auto nodig hebben. Uh, en de stad zit dan ook muur en muur vast, want uh, ja, iedereen moet van steeds verder komen. Uh, maar de infrastructuur uh, die houdt absoluut geen pas met de groei van de, van de stad. Dus ja, mensen zitten vele uren in de auto om op hun werk te komen. Moeten dan ook nog eens veel geld aan tol betalen om in de file te mogen staan. Uh, als ik uit eigen ervaring spreek... Mijn vrouw die werkte vroeger in Parametta, dat is een stadje... hier ongeveer 20 kilometer vandaan. Uh, als ik haar van het werk wilde ophalen, moest ik vroeg in de auto stappen... want ik deed er twee uur over om te komen. En dan natuurlijk ook weer twee uur terug... Ja, dat is, dat is natuurlijk niet te doen voor een stad. Uh, en uh, ja, omdat iedereen dan toch liever wat dichter bij, die stad, uh, bij de binnenstad wil gaan wonen... Ja, zijn de huren ook idioot. Hè? Een, een, een um, appartement met twee slaapkamers... Ja, omdat de huren kost uh, vele honderden euro's per week... Ja, ik ben, ik ben er ook wel eens geweest en er was volgens mij ja, was een beetje rond deze tijd ook herfst. En het regende en was, ik was met de rugzak uh, op pad. En dan, er loopt die, die stad het gaat helemaal klem. De, alle, alles staat vast. Uh, treinen, ja, bussen. Uiteraard. Ik dacht, ik, haal me hier weg. Hoe hou je het daar vol? Ja. Nou ja, uh, een van de redenen waarom ik het volhoud is omdat ik natuurlijk woon in dat kleine stukje waar iedereen eigenlijk wil wonen, namelijk niet te ver van het strand. Als, we, uh, als het ons uh, allemaal een beetje te veel wordt, stappen we in de auto... dan hebben we die paar uur er wel voor over. En dan, uh, dan is Australië verder helemaal leeg. Nou, hm. Je bent er zelf geweest voor die Solar Challenge. Ja. Ja, je ja, weet hoe ontzettend ja. uh, leeg het daar kan zijn. Uh, en buiten de grote steden is Australië inderdaad um, niet zo heel erg ontwikkeld. Het is zo groot als Europa en wonen niet meer dan 24 miljoen mensen. En uh, het overgrote deel daarvan woont eigenlijk in nou, vier, vijf steden. Ja. Dus ja, uh, als je ruimte wilt, kun je het krijgen. Maar uh, voor, voor uh, een stad als Sydney, waar eigenlijk iedereen wil wonen... omdat daar natuurlijk de banen ook zijn geconcentreerd... Ja, is het wel lastig, want uh, de planning is, uh, is er niet goed... Alles uh, loopt er kriskras door elkaar heen. En het lijkt er niet op dat daar, een, dat daar een, uh, ja, snel een oplossing voor kan komen. Ja, maar dan hebben ze dan toch uh, een plan? We gaan, we gaan het in drieën opdelen. Hoe moet dat eruit zien? Ja, nou ja, uh, dit is allemaal op de tekentaal van natuurlijk nog steeds. Hè? Uh, het idee is dat er drie centra worden gecreëerd. Uh, zodat uh, mensen uh, dichter bij hun werk kunnen wonen. Niet zo uh, lang hoeven te reizen. Dat er ook nog voldoende ruimte uh, overblijft voor betaalbare woningen. En natuurlijk ook nog eens ruimte voor, uh, voor uh, parken bijvoorbeeld. Voor in ieder geval recreatieve activiteiten. Uh, en de hoop is dan uh, dat het allemaal wat leefbaarder wordt voor die 4,7 miljoen mensen. Nou ja, of dat daadwerkelijk gaat lukken, ja dat is natuurlijk deel 2. Want op de tekentafel mag het er dan misschien um, goed uitzien. Uh, een van die een eh, van die centra is het, het westen van Sydney. Daar moet een nieuw vliegveld komen. Dat levert tienduizenden banen op. En ja, het, de hoop is dan dat die mensen daar ook allemaal dicht bij hun werk gaan wonen. Maar ja, het, eh, hoe verder je van de stad afkomt. En dat is echt maar een kilometer of ja, 40, misschien 50. Eh, ja, hoe heter het misschien ook wel wordt. Hè? En veel mensen willen hier toch liever in de buurt van een strand wonen. Ja, dus het kan maar zo zijn dat ze zeggen... ach, dat vliegveld, dat is 50 kilometer hier vandaan... maar gelukkig tegen de file in. Ja. Wij blijven lekker wonen waar we zitten. En uh, we nemen dan die reistijd wel op de koop toe. Dus ja, het klinkt op papier allemaal, allemaal leuk. Ze gaan er ook uh, veel uh, werk van maken om het daadwerkelijk uh, te ontwikkelen. Maar ik twijfel nog even of het ja, echt een succes gaat worden. Ja, want uh, ja, de stad bijt uit. Je moet uh, nieuwe dingen natuurlijk verzinnen... maar hoe, hoe, hoe reëel is het allemaal? Nou ja, waar het echt simpelweg mee begint... is um, uh, bestuurlijk overleg... en um, het, het uh, creëren van een omgeving... waarbij het mogelijk is om plannen te maken. En um, een van de problemen in Sydney... is dat elke um, suburb, elke voorstad... Uh, zijn eigen gemeente uh, heeft. En er geen overkoepelend geheel is dat uh, kan zeggen van... Uh, we gaan nu een snelweg aanleggen voor die honderdduizend uh, man... die er komend jaar komen wonen, die van hier naar daar lopen. Ja, ik hoor het en, al, Robert. Het uh, wordt helemaal niks. Er uh, wordt helemaal niks. zit niet in drie stukken. Jij blijft ja, gewoon, blijf gewoon daar lekker wonen precies. daar bij het strand. Ja, ja, ja precies. Oh, ik ben hartstikke jaloers. Hier is het al donker, jongen. Dankjewel, Robert Portier was dat in Australië. Morgen zit die Mieke van der Wij. Goedenacht. Goedenacht, vrienden.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 NTO Radio 1